Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een student heeft op een Russische universiteit om zich heen geschoten. Daarbij zijn minstens acht mensen omgekomen, ook zijn er meerdere gewonden. De dader zou een jongen van 18 zijn, hij is opgepakt. Op social media gaan beelden rond, waarop te zien is dat studenten en docenten in paniek uit het raam springen. De Schutter heeft voor de schietpartij een verklaring op Telegram gezet. Daarin staat onder meer dat hij er lang van heeft gedroomd om wapens te hebben. Maar ook blijkt dat hij al maanden bezig was met de schietpartij van vandaag. De NS heeft gisteravond op station Tilburg een jongetje van 13 uit Syrië opgevangen. Hij zou vanuit zijn thuisland naar Nederland zijn gekomen en was helemaal alleen. Afgelopen maanden gebeurt dat wel vaker. Lava, vuur en rook. De vulkaanuitbarsting op het Spaanse eiland La Palma is nog steeds in volle gang. Inmiddels stroomt de lava door de straten, vertelt onze correspondent. Als je experts erover hoort, hè, dat is, dit is gisteren begonnen... maar deze stroom kan dus nog wel weken aanhouden, zo niet twee maanden. Voor de zekerheid zijn duizenden mensen geëvacueerd. En dit voelt misschien nog heel ver weg. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ja. Maar... Kerstkaartenmakers zijn er al druk mee en er is slecht nieuws... want het wordt duurder om zo'n kerstkaartje te versturen... Deze eigenaar van een drukkerij in Groningen weet hoe dat komt. De papiermarkt is zo aan het veranderen. Het eh, tekort aan papierpulpen is daar een onderdeel van. Als je dat doorrekenen naar de kerstkaarten, want de energie is duurder geworden, de mensen zijn duurder geworden, maar ook de inkt. Het vervoer uit China naar Nederland is duurder. Er eh, zijn problemen dus op de papiermarkt. Daardoor worden er al minder boeken gedrukt. Er kwamen sommige schoolboeken te laat binnen. En je kerstkaart wordt dus duurder. Dat wordt kiezen wie je wel en niet een kaartje stuurt dit jaar. Het weer, aardig wat zon vandaag, behalve in het Noordoosten. Daar blijft het grijs. Het is vanmiddag tussen de 17 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen de knooppunt De Hoek... en de Nieuwe Meer, 8 kilometer met drie kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De politie doet nu onderzoek. Drie rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden vanaf knooppunt De Hoek via de A5.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 And we are now Going home bij de Kungs, ja dancing it till the morning. Dat zou fantastisch zijn. Ik doe niets liever, uh, maar voorlopig uh, heb ik begrepen als het dansen wordt, wordt het dansen tot middernacht. Aan de telefoon gaan we praten met uh, Lofty Rickers uh, van de Chin Chin over de Chin Chin in coronatijd. Goedemorgen Lofty. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Ja, geen probleem. Ja. Hey,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 Oh ja, dan krijg je de cijfers van voorgaande jaren moeten opleveren. Ja, dus die moest ik inleveren en ik had twee maanden, de eerste twee maanden had ik geen cijfers omdat ik natuurlijk net was begonnen. Ja. En we waren dicht tijdens de verbouwing, dus die cijfers kon ik ook niet laten zien. Dus het was niet echt prettig. Nee, dat is een drama en daar worden nog steeds geen uitzonderingen voor gemaakt. Nee, nu uiteindelijk wel, maar in het begin was het niet zo. Ja.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 Ja, en uh, er is uh, uh, blijkbaar ook uh, er is onderzoek gedaan en er is uh, niets gebeurd... ...naar aanleiding van de groene 1 evenement en daaromheen. Dus uh, het kan, dus redelijk veilig weer. Ja, dat, dat uh, gevoel wordt ook al een tijdje dat het redelijk veilig weer kan. Alleen ja, de maatregelen die lijken al steeds erger te worden. Dus, uh... Ja, nou, nou nu uh, mogen jullie uh, wel weer open, heb ik begrepen, als we, uh,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 Ik heb er geen woorden voor eigenlijk. Nee, maar gaan, gaan jullie er toch proberen het beste van te maken door uh, te zeggen, weet je wat, we beginnen gewoon uh, uh, de Dense at 6 ofzo? Uh. Ja, we, we, willen, uh, we zijn er met, uh, mee bezig. Ja. De 25e gaan we nog niks doen, dat komt uh, iets te snel ja. om nog allemaal dingen te regelen. Snap maar die week daarop, uh, volgens mij is het uit mijn hoofd zaterdag 2 oktober, we willen we wel een, uh, gaan proberen om om 7 uur al uh, te beginnen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 Ja, ik zag het gisteren ook. Gisteren uh, werd het bij mij gisteren ook pas om 11 uur uh, zat mijn tras vol en binnen een paar tafels. Dus het is, omdat de toeristen zijn natuurlijk ook al een beetje weg. Ja, dat dus is mooi. Ja. over, maar, maar ja. We gaan het zien. Ja, en uh, gaan jullie, uh, nou, mensen hoeven geen kaarten te kopen voor de deur en dat soort dingen. Ze kunnen gewoon uh, pas ja, check-app. Uh... Corona check-app, en uh, dan gaan we hopelijk weer gezellig een feestje vieren.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 Ja. En, uh, ja, en als dat niet gaat werken, dan houden we het voorlopig uh, op de cocktails. Maar wel met, de, met mijn muziek wat harder, natuurlijk. Ja. En uh, ja, we moeten even kijken hoe alles gaat lopen. En dat, uh, ja, de regels voorlopig blijven hetzelfde. Dus uh, dat ja. is weer even afwachten. Ja, Elke ja. keer schakelen beschakelen naar iets anders. Het zal dan ah. nog wel even duren voordat er weer een verandering komt. In november, goed. Ja. ja. Dus uh,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 Uh, en ik roep iedereen op uh, die enigszins te benen is om op 2 oktober gewoon lekker in de chin te gaan dansen om een uur of zeven. Uh, en er een leuke avond van te maken. Ja, iedereen is welkom, dus uh, gezellig. Hartstikke leuk. Heel veel succes okay, en dankjewel. tot uh, binnenkort. Oké, okay, fijne uitzending. Dankjewel. Doei doei. Hallo, Alors non, allaan, allaan, allaan, allaan, allaan, die taf te dit les thunes Die argent te dit dépense Die crédit dit créance Qui Die dette te dit huissier Lui dit assis dans la merde Die amour dit les gosses Die toujours et die divorce Die proche te dit deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls Die crise te dit monde Die famine dit tiers monde Die fatigue dit réveil Encore sur de la veille Alors on sort pour oublier Tous les problèmes Alors on dort Love no.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 C'est fini, alors on dan.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 There isn't any progress, lean on truth inside the promise, it as well. All my life out in front of me, dreams of who I want be. I'm seeing every left and but I find that everything I am is everything I should be. I don't need to run.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 I scan the exits that embrace an easy out. luistert nu het laatste nummer naar uh, Runaway bij Half Alive. En daarvoor hebben we genoten van Zondans van Stromae. En nu hebben we aan de telefoon, een minuutje of twee eerder dan verwacht... Uh, Leontien Treiber. Hey, goedemorgen. Uh, goedemorgen, Leontien. Wat fijn. Goedemorgen. Uh, het komt ja. altijd zo uit in onze planning dat uh, ik jou moet interviewen... en dat Jan met de technicus is. Van, okay, volgens nou, mij zijn we gewoon een gezellige club met z'n drieën. Ja, dat denk ik ook. Ik wou <laughs> zeggen, het is wel weer leuk om elkaar weer te spreken op deze manier. Ja, ja. ja en, we hebben, en uh, ik heb mijn uh, paarse uh, ribbon al uh, klaar uh, liggen. Uh, want de Oudsheimerdag ja. komt eraan. Ja, zeker. Maar ik, ik wil het eigenlijk eerst even over iets anders. Oh. Vertel, we staan ja, altijd open voor uh, nieuwe onderwerpen. Dat heeft allemaal met het onderwerp te maken, want Alzheimer is natuurlijk al tien jaar lang mijn onderwerp. En zoals je wellicht hebt vernomen, heb ik een boek geschreven. Jazeker, daar heb ik je over geïnterviewd. Precies. Oh ja, dat was... <laughs> kijk, ik heb ook af en toe een haterend brein. En, en zeker als het zo druk is. Maar En we hebben prachtige pers gehad in Zandvoort. Natuurlijk in de Zandvoortse Koran een paar ja. keer. En ook in het Haarlands Dagblad. Maar vandaag staan we in de Volkskrant... Kijk. En aanstaande dinsdag zelfs twee pagina groot in het AD. Dus toen Gert dat hoorde van de radio, die zei... oh, dat is toch nieuws ook van... Ik bedoel, het is allemaal ontstaan in Zandvoort. Dat ja. we nu de, de landelijke pers gaan halen. Ja. En uh, ik, ik dacht, misschien vind je het een goed idee... als ik even een klein stukje voorlees hoe de Volkskrant dat gedaan heeft? Absoluut, want we zijn uh, met gepaste trots blij... dat wij de Volkskrant ruim voor waren met het nieuws. Ja, ja zeker, zeker. We hebben een primeur. Even kijken hoor. In de Volkskrant staat, um, nou ja, ook interessant en wel hierom... er verschijnt deze week nog veel meer. Hier onze keuze uit de boeken die we ook graag even noemen. Nou, daar zit het en Brian nieuw kijk op dementie bij... En daar zeggen zij over nuttige adviezen voor iedereen die te maken heeft met dementie. Stress, onrust, verwarring, angst en onzekerheid. Een mens met dementie ondervindt het allemaal dagelijks. Of omdat hij of zij zelf merkt dat er iets niet meer helemaal klopt. Maar ook, en misschien wel vooral, doordat de manier waarop iemand met dementie vaak bejegend wordt. En dan geven ze een voorbeeld. Dat heb ik je toch net gezegd? Nou, je moeder, die leeft al lang niet meer. In ieder geval, die gevoelens worden opgeroepen, zeg maar, door die benadering. En, om, nee, ik is een beetje gek om dat voor te lezen. Onnodig betoogt Leontine Treiber in het haperende brein. Treiber, oprichter van een ontmoetingscentrum voor mensen met een haperend brein... in Zandvoort, zeg ik er nu bij, dat staat niet in de krant, maar in Zandvoort... van Zorgbalans, meidt de term dementie... omdat dat klinkt als een doodvonnis waar bijna niet mee te leven valt... Haar adviezen voor een positieve, voor alle betrokkenen prettige manier van bejegende meebewegen, afleiden, <coughs> geruststellen, improviseren, focussen op wat wel kan in plaats van wat niet, illustreert ze aan de hand van voorbeelden uit eigen praktijk. Het resultaat is een laagdrempelig en nuttig boek voor iedereen die geconfronteerd wordt met dementie in de eigen omgeving en die op goed geluk maar wat aanklungelt. Dat is de tekst in de Volkskrant. En ik ben er echt ongelooflijk blij mee. Ja, ik ook. Uh, gefeliciteerd. En nogmaals, ik, ja. we zijn er ook uh, trots op. Uh, uh, sowieso is het, het uh, een heel erg interessant boek. Het is heel ja. erg mooi dat uh, hier in Zandvoort... Uh, ja, eigenlijk wel baanbrekend werk gedaan wordt... om Zeker. hoe we met de dementie omgaan en ja. hoe we erover ja. denken. Ja, maar daar ben ik ook heel blij zeg maar, dat ik dan uitgenodigd wordt... weer voor de radio, want ik merk zelfs in Zandvoort... Uh, ik denk altijd al, denk dan, mensen weten het allemaal wel, maar zelfs daar is verwarring zeg maar ook over het boek. Want dan zeggen mensen, ja, maar het boek gaat over zandstroom. Nou, het boek gaat overduidelijk nee, niet nee. over zandstroom. Natuurlijk, ik bedoel, uh, als ik er niet geweest was, was zandstroom niet geweest. En wij zijn natuurlijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden, zal ik maar zeggen, zandstroom en ik. En het hele team. Maar dit gaat over de visie, over de benadering... Nou, ja, daar hebben het al diverse keren over gehad, en het is zo kei en kei en keihard nodig dat dat verhaal zeg maar verder verspreid gaat worden in het belang van mensen die haperen en iedereen die daar gewoon noodgedwongen uh, dagelijks mee te maken heeft. Ja. maar nu bereik je de luisteraars in Zandvoort? Ja, sure. en daar hebben we hier natuurlijk ook wel eens nieuwe luisteraars bij, dat hoop ik altijd, ja. uh, die het wow. allemaal nog niet gehoord hebben. Uh, ja. En daarnaast is het gewoon iets wat gewoon denk ik, onder de aandacht moet blijven, want voor je het weet ja. geeft het weer de maan van de dag. Absoluut. En aanstaande dinsdag, waar je daar begon je mee, is het inderdaad uh, Wereld-Alzheimer-dag. Uh, ja, voor ons is het natuurlijk bijna iedere dag Wereld-Alzheimer-dag. Um, en er komen vijf mensen per uur komen erbij met een diagnose dementie en één op de vijf mensen gaat er of laat mee te maken krijgen. Dus het is heel goed als wij ons daar meer in verdiepen en, en meer kennis gaan verspreiden. Want de ziekte op zichzelf is natuurlijk al een heel heftig proces. Maar als je niet weet hoe je ermee om moet gaan, en dat kun je niet weten, want niemand vertelt je dat, uh, wordt het nog veel ingewikkelder. Dus ja... Ik ben gemotiveerd tot op het bot. dat merk je al, toch? <laughs> Absoluut. Maar dat is niet altijd <laughs> <Ja>. dan anders. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. en, en um, uh, Gert zei ook nog: het is misschien wel leuk, want we hebben natuurlijk in Zandvoort hebben we, uh, Alzheimer trefpunten. Dat, is, dat heeft natuurlijk allemaal stilgelegen in verband met corona. Ja. Maar gaan we nu ook weer oppakken. Uh, 11 oktober. Zal ik daar wat over zeggen? Is dat een goed idee? Ja, natuurlijk. Oké, okay, 11 oktober is de eerste bijeenkomst. En dan 8 november en dan 13 december. Maar goed, kom het alle liefde nog een keer terug om daar misschien nog wat meer over te zeggen. En dat, is een, een, uh, ja, dat wordt georganiseerd zeg maar, door de samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties uh, uh, in Zandvoort. Ja. En we hebben, zitten in een werkgroep en hebben ook bedacht... ...van ja, dan mag wel wat meer schoen in die bijeenkomsten komen. Dat mag wel meer beleving worden... En Vanuit de gedachte dat mensen, um, ja, het is geen vrolijke ziekte, maar uh, de bedoeling van zo'n bijeenkomst is toch dat je daar opgetild uh, weer vandaan komt. Dat je iets moois hebt meegemaakt, iets moois hebt gezien, je hebt vragen kunnen stellen, we kunnen gesprekken voeren, maar er valt ook wat te beleven. En uh, wat ik dat dat is dat is ook een beetje zoals we dat bij Zandstroom doen. Ja. Van, van ja, meehuilen, daar, daar, daar, uh, daar schiet niemand wat mee op. Natuurlijk doe je dat, maar daar schiet verder niemand mee op. En het idee is eigenlijk dat we gewoon ja, we gaan we gaan leven met de ziekte. En dat is eigenlijk heel goed te doen ja. als je een beetje weet hoe. Oh. Nou, ik vertel weer heel veel, hè? Nee, maar uh, ik, ik vind het nog steeds heel interessant, die, die bijeenkomsten dan. Voor wie zijn die ja. precies bestemd? Want... Nou, dat is een hele goede vraag. Die bijeenkomsten zijn wat mij betreft voor iedereen bestemd. En, uh, maar natuurlijk uh, mensen die ermee te maken hebben in het bijzonder. En ik zou ze echt van harte, van harte, van harte willen uitnodigen. En ook, ik was laatst bij de blauwe tram, bij de verhalenmiddag. En daar zei uh, een, een, ook een bekende zandvoorter. Of die zei tegen mij, ja, zandzoom, het, het klinkt, voor mij is het zo zwaar. Terwijl, zandzoom is niet zwaar. De ziekte is zwaar. Maar ja. als wij leren hoe we er beter mee om kunnen gaan... dan komt er meer levensplezier, dan is er beter contact... dan is het beter vol te houden voor die mantelzorger. Dus ja, vooral uh, mantelzorgers. Maar ook mensen die haperen. Die, die kunnen naar zo'n bijeenkomst komen. Ja. Omdat het leuk is. We gaan er iets gezelligs van maken. Het wordt niet zwaar. We gaan, we gaan niet... Ja, ja, nou ja, goed. Snap je, weet je wat ik bedoel? Hey, ja, veel uh, over ik snap zetten. wel wat je bedoelt. Ik hoop dat luisteraars dat ook blijven snappen. Ik denk uh, uh, als, jullie, uh, als mensen iets over Zandstrom willen weten, uh, dat zeg ik tegen mijn, mensen bij mijn omgeving. Ik zeg, Kijk naar hun Facebookpagina. Ja, ja, Want ja. als je de Facebookpagina ziet, uh, dan zie je echt allerlei dingen die je ja. totaal niet verwacht. Ik heb mensen nee. gek nee. zien, dansen, piano, spelen, ja, uh, allerlei ja. dingen uh, uit een dak zien gaan. Ja. Uh, ja. En dan denk je, daar is niet zwaar, daar is het gezellig. Ja, dat klopt. Maar dat is ook dat is een hele goede tip, mooi. Uh, maar ik merk nog steeds, en dat zal ook nog wel even zo blijven... want ik heb altijd het gevoel van, we zijn met het topje van de IJsberg bezig... dat ik merk dat er gewoon echt een gigantische drempel is. En dat, en dat heeft ook te maken met dat mensen dan zeggen... dat gebeurde maandag ook, die was, was een mevrouw en die zei... Nou ja, mijn man wil niet. Maar dat is normaal gedrag bij mensen met dementie. Geen enkel mens met dementie dus wil uit zichzelf en kan dat ook niet willen... want hij heeft dat overzicht niet meer want dat overzicht, hè, de keuzes kunnen maken... En, en dat zit in het gebied wat hapert. Ja. Dus de clue is... Uh, ja, gewoon als, ja, dat staat ook allemaal in mijn boek... Um, ga je als mantelzorger vooral oriënteren... ga dat niet bespreken met je haperende partner... kan dat niet vaak genoeg zeggen. Er zit natuurlijk ook weer een heel verhaal aan vast... Hè, we zijn geneigd om dat allemaal met elkaar te bespreken... maar dat ja. kan eigenlijk niet meer... met die zieke haperende mens. Ja... En dat is denk ik. Dus, dat is voor mensen ook niet. Uh, uh, we hebben natuurlijk allemaal geleerd dat je juist met mensen moet praten over hun ziekte, hun ziektebeeld en ja. dat soort dingen. Ja. En dit is dan een van de weinigen waar je dat niet kan. Nee, waar je dat niet. Ja. Dat, natuurlijk, je moet het ook niet ontkennen. Maar het heeft geen enkel zin om, om want die persoon zelf heeft het vaak helemaal niet in de gaten. En dan wordt er gezegd van ja, maar mijn man ontkent het, of mijn vrouw ontkent het. Nee, het is geen ontkenning. Ze beseffen helemaal zelf niet dat ze ziek zijn. Dus op het moment dat wij daar zelf over gaan praten... Ja, dan geef je toch die ander, die haperende ander... voortdurend het gevoel dat ze falen, dat ze niet goed zijn. Dat ze het niet goed doen. Ja. Dus moet je voorstellen, als dat een paar keer op een dag gebeurt... en niemand doet dat expres, hè. Ik bedoel, dat is allemaal goed bedoeld en uit een goed hart... maar je slaat in feite volledig de plank mis. Nou ja, dat staat allemaal uitgebreid ook in het AD... <lacht> ja? aanstaande dinsdag... Um, nou, Dat heeft een bereik van 1,6 miljoen mensen. Dus dat, dat, uh, dat gaan, veel mensen gaan dat lezen. En heel duidelijk omschreven door de journalist. Echt zeven adviezen, heel uitgebreid. Ik heb geen, ik heb geen aandelen bij de AD. Maar <laughs> voor mensen die er meer over willen weten... is dat absoluut een interessant artikel ook. Ja. Zal ik even zeggen nog, even ten aanzien van... want ik vlieg altijd door de tijd heen, weet ik uit ervaring. Uh, als, als mensen daar naartoe willen bij, bij hè, de eerste, eerste tweede inkomsten zijn bij Stamstroom. Ja? En daarna is het in de blauwe tram. En het is wel nodig om je daarvoor op te geven. En dat kan bij de blauwe tram. Zal ik dat telefoonnummer noemen? Ja, doe dat zeker maar. Oké, okay, 023... 304... 0700... En dat kan op werkdagen tussen 9 en 12 uur. Ja. Ja. En de bijeenkomst zelf is: dat is dus de tweede maandagmiddag van de maand van drie tot vijf. En we starten met een inloop om kwart voor drie. En zodat we om drie uur kunnen starten. En 11 oktober draaien we bij Zandstroom de documentaire over dementie. Het zijn de kleine dingen die het doen. En daar gaan we natuurlijk ook over praten. En er kunnen ja. vragen gesteld worden. En 8 november. Dat, is, dat kan ik nog even voorlezen. Dat is vooral, gaat vooral ook over muziek. Muziek is balsem voor de ziel, een verrijking voor het gezonde en het haperende brein. Daarom hebben we voor deze speciale beleving muzikant Ronald Naar uitgenodigd. Hij weet als geen ander met zijn prachtige stem en gitaarspel iedereen te raken in het hart. Na afloop is er natuurlijk gelegenheid voor vragen en uitwisseling over dementie en de invloed van muziek daarop. Nou, de intentie is dat iedereen opgeladen, hè, wat ik net ook al zei, weer naar huis gaat. Ja. En zie het vooral als een plezierig cadeau voor jezelf en je naasten. En om nog even terug te komen op jouw vraag, wie kan daar komen? Iedereen is welkom. Nou, dan hebben we... Er we... <coughs> zitten aan een max van 25 mensen, dus niet heel zand kan komen, <coughs> maar... Ja. Nou, als je zo doorgaat, dat uh, denk ik ja, ja, uitgekocht ja, ja, ja. is... Ja, uh... wel goed Ja, <laughs> ja, ja, ja. je bent ik zo ben, enthousiast. Weet je, ik, ben, ik, ben, ik ben gewoon, dat is natuurlijk... Ik, ik heb de vorige keer dat ook gezegd. Ik, ik zie het echt als mijn levenswerk, of als ons levenswerk. Dus ja. ik ben net, ik moest bij de stomerij net wat ophalen. Ja, en dan vertel ik ook aan iemand die ik daar tegenkom over het boek. En dan staat er ineens een meneer achter me en die zei... Oh, ik ben mythicus, wat interessant. Ik wil hier meer over weten. Ja, maar zo werkt het natuurlijk wel. Zo werkt het, weet je. Dat ja. je, dat je en het is zo fijn om mensen, en, um, om familieleden te helpen. Uh, om het verdraagzaam te maken, want het is gewoon een, een mondselijke ziekte. Het is topsport voor de mensen die daarmee die daar te maken krijgen. Daar zou nog veel meer aandacht voor moeten komen. Het is echt topsport. Je kunt het niet alleen. Je moet het echt samen doen. Dat is het, we doen het samen. Het is een heel belangrijke, uh, ja, hoe noem je dat, motto... Nou, dan nog één vraag. Je zei net: uh, het is niet verstandig om erover te praten met mensen die een dementie lijden. Uh, ja. Zijn ze, die worden dat zich op enig ja. moment natuurlijk wel bewust dat ze dat hebben? Nou, dat is nog maar de grote <lacht> vraag. Mensen gaan het ten eerste instantie. Kijk, dat is, ik zeg altijd: dat er zijn zoveel mensen als dat er vormen van dementie zijn. Ja. bij elk mens verloopt het proces anders. Maar mensen, er is nu trouwens een hele mooie serie hè, op zondagavond. Ik ben even kwijt hoe die heet: Mout, Mout en Babs met Loes Luca. En het is prachtig mensen verbloemen het. Ze voelen wel dat er wat aan de hand is, ja. maar ze weten ook niet zo goed wat er aan de hand is, want om dat te kunnen begrijpen heb je je cognitie nodig en ja. die, met die cognitie gaat het mis. Het ja. gaat mis met het verstand, zeg maar. Dus weet ja. ik veel, die vrouw heeft dan een, een, een, een badpak gekocht en die gaat zwemmen en die kan dat ba badpak dan niet meer vinden. Ja, dan blijkt dat ze dat badpak onder de kleren aangedaan heeft. Zo zijn er allemaal van die, dus Het is een heel geleidelijk proces. Dus dat is niet van de een het andere moment dat je denkt, hé, hey, dat is raar. Nee, er komen steeds vreemdere dingen, en, en die partner begint vaak niet alleen maar met geheugenverlies. Weet je wel, die partner die gaat ook voelen van... Hey, mijn man komt niet meer uit zijn stoel, mijn vrouw komt niet meer uit de stoel... Er, is, er wordt geen initiatief meer genomen... de wederkerigheid uit de relatie verdwijnt... er worden geen vragen meer gesteld. Er zijn allerlei symptomen... Ja. Uh, ja, en, en dan, dan is het ontzettend belangrijk dat je als familie, als partner gewoon heel goed je onderbuikgevoel volgt van hé, hey, hier klopt iets niet. Ja. Maar zonder dat te gaan benoemen, bespreken met je partner, want dat wordt natuurlijk, dat, is, dat wordt rommelig. Oké, okay, Leon of, ja. <coughs> ik ga je nu ja. toch echt stoppen. Ja, ja. uh, uh, heel erg fijn dat je er was. Het is zeker ja. een goed idee om je uit te nodigen voordat we die dagen weer gaan beginnen. Maar ja. je het net ja. over, over dat drie-daagse programma. Die drie, dat drie -daagse programma. Ja. Uh, dus dat lijkt me een heel goed idee. Ik weet zeker dat Gert je weet te vinden en je wel weer uitnodigt. Ja. Zeker. Uh, ik zou zeggen, heel veel succes. We kijken, dit is natuurlijk allemaal uit naar de, uh, het AD. Uh, ja. Voor de verandering. Op, uh, ja. de, met jouw artikel. Uh, ja. En, en ja, toch het belangrijke dag, Wel een dag dat iedereen er even bij stil kan staan. Zeker. Even zeker. In de komt. En, en vooral ook bedenken van, het kan ons allemaal overkomen. Hoog opgeleid, laag opgeleid. Iedereen, iedereen, iedereen. En het komt het ook helaas ook al steeds jonger voor. Dus niet alleen maar mensen boven de 80, maar ook in de 60, ook in de 70. En het is niet het einde van het bestaan. Dat is een hele mooie. Het is niet het einde Toch? van het bestaan. Nee. Dankjewel. Oké. Okay. En een heel Vraag goed weekend. gedaan, Roy. Ik heb, ik heb weer een stortvloed. <laughs> ik hoop <laughs> dat de luisteraars het bij kunnen houden. Ik hoop het ook. Ja, ik zit, ik zit regelmatig in de TGV. Oké, okay, tot ziens. Dankjewel. Dag, dan. Spit out every single sorrow. Let it out like there's no All our feelings and every faded. niet alleen van CREATSIP. Uh, heel passend bij het onderwerp wat we net besproken hadden. Uh, en om eventjes tot rust te komen naar de stortvloed van informatie... die Leon Krijber uh, over ons uitgestort heeft. Aan de telefoon hebben we nu, als het goed is, Wim Fischer. Ja, dat klopt. Ja, dat, dat is in ieder geval al een hele goede stap. Ja, uh, ja. ja en Wim Fischer, die uh, gaat stoppen met Adam Eve. Ja, dat klopt, ja. the ja, ja. ja, ja. Blue eigenlijk niet gepland en toch gebeurt... Out of the Blue. En, en nou, ten eerste, uh, we gaan eerst even. Uh, kan je kort uitleggen wat Eve is voor de luisteraars die dat misschien heel toevallig nog niet weten? Of ja, altijd ja. te bang geweest zijn om uh, dat stukje strand op te gaan? Ja, ja. nou, uh, Adam en Eva is een paviljoen uh, een, een paviljoen op het naakstrand. Uh, en het eerste paviljoen wat daar was, was 1974, is het, uh, het naakstand officieel geworden. En, uh, en Adem en Eva in, in die tijd, paal 69 en uh, Amerika, dat waren de eerste drie paviljoens. Dus vanaf die tijd dateert uh, Adam en Eva al en ik heb daar de laatste 32 jaar, uh, heb ik dat mogen doen. Wow. En, out of de, en Out of the Blue is uh, omdat ik helemaal niet van plan was om het te verkopen. Ik had uh, een uh, aantal dingen weer gepland toen, om de komende vijf jaar weer, uh, weer door te gaan. Maar er kwam ook uh, interesse deze winter uh, vanuit uh, verschillende kanten eigenlijk om het, uh, om het over te nemen. En ik realiseerde me wel, net 60 geworden, uh, dat er een tijd komt van, uh, dat ik er afscheid van ga nemen. En of dat nu gebeurt of over vijf jaar... Of over zes jaar, maar het ergens in die periode uh, die had, dat had ik wel een horizon zitten. Ja, ja en, en dan komt het voorbij en, en dan denk ik van ja, uh, ik werd gedwongen over uh, over getallen en toekomst na te denken. En dat had ik eigenlijk 32 jaar uh, niet gedaan. Uh, dus in die zin zeg ik out of the blue. Want ik ben er niet mee bezig geweest. Ik heb niet te koop gestaan. Ja, nee, dat, dat begrijpen we. Um, maar het is wel een uh, nou ja, het Naakstrand is een stuk strand met een apart karakter. Ja, uh, ja, ja, ja. Wat, wat uh, best wel onder druk staat. Ja. Um, en Adam en Eve is natuurlijk, uh, of Adam en Eva. Ja. <coughs> is natuurlijk wel een strand die uh, uh, daar eigenlijk heel gezichtsbepalend voor is. Het was ook de ja, eerste. Ja, ja, ja, ja, ja, uh, ook ja. als je de strandkant oploopt, is het de eerste. Ja, ja, het is uh, binnen de, de, de wereld van, uh, van het naturisme is gaan ook wel uitgegroeid tot een, uh, uh, tot een begrip. En uh, uh, wat dat betreft, uh, ja, weet je, in 1974 is het strand uh, uh, voor de naturist uh, ingericht en, en paviljoen zijn er later bijgekomen. Uh, uh, dus je kon je in de tijd inschrijven uh, en dat waren er drie in de hoogtijdagen zijn er zeven paviljoens geweest. En die richten zich allemaal op het, het publiek. Uh, maar ja. door de jaren heen zijn heel veel paviljoens verkocht en in andere handen gekomen. En dat historisch besef, dat is eigenlijk. Uh, dat, dat, dat, dat is er niet meer. Uh, dus iedereen uh, doet binnen zijn onderneming wat, wat hij zakelijk gezien het beste acht. Maar dat betekent dat dat stukje strand wel een stuk onder druk is komen te staan. Want ja. uh, daar waar ik uh, de rust en de ruimte en, uh, en, en maak als, als code uh, promoot. Uh, daar hoeven anderen niet in mee te gaan. En dat is. Uh, daar hebben ze ook al het recht toe. Maar dat betekent wel dat het naaktstrand aan het veranderen is. Ja, nou ja, je kunt je afvragen of dat uh, zo moet zijn. We hebben een stukstand ja. wat je tot naaktstrand bestempelt. En dan mag je ja. best wel in je bestemmingsbanden aan de bepalingen opnemen. Uh, dat je dat wat meer borgt. Want anders... nou ja, eigenlijk, ik, ik roep 25 jaar lang bij de gemeente dat het een hele dunne uh, ezenluchtbalk is waar je overheen loopt. Dus als iedereen ongeveer hetzelfde denkt en je richt je op hetzelfde publiek, dan kun je in ieder geval uh, die rust en die ruimte en die natuur als, als kader bieden. Um, maar uh, daar ben ik eigenlijk een, uh, een, een roepende in de woestijn gebleken. Want uh, uh, zowel ondernemers gaan daar niet in mee in die gedachte. Uh, uh, en, maar de gemeente, uh, eigenlijk ook niet de gemeenteraad, uh, ook niet. Dus ik, het heeft er niet aan gelegen dat ik dat heel hard heb gelopen roepen de afgelopen 25 jaar. Nee, het uh, is zeker geen weten aan jou. Uh. Nee, nee. nee. En, en, uh, maar de, de nieuwe eigenaren die hier nu komen, want dat is natuurlijk ook altijd weer spannend. Uh, yes. Iets wordt overgenomen. We hebben het op het strand al vaker gezien. Er is een ja. leuke strandtent die denkt, nou, dat is heel relaxed. Er komt ja. een ander en die maakt er een soort privéclub van. Uh, er komt weer ja. een ander en die maakt er een, een, een restaurant van uh, met bijna twee sterren ja. waar je in avondkleding uh, gaat eten. Ja. Ja. Uh, dus uh, wat, wat gaat er met de nieuwe eigenaren doen bij uh, Adam en Eva? Ja. Um, ik denk dat ze nog gaan zoeken naar wat, uh, wat het beste is, wat het beste past uh, hier. Het is Body Beach, mijn buren die het overgenomen hebben. Een tent die het hartstikke goed doet. En het zijn super aardige mensen die dat, uh, die dat gaan doen. Uh, wat voor mij ook een reden was om het graag aan ze over te doen. Um, um, het zijn ook mensen die, de, die die rust en die ruimte en die kleinschaligheid uh, om, uh, omarmen. Maar wat de toekomst gaat brengen, weet ik niet. Want uiteindelijk moet je als bedrijf. Dus ik wil je... je uh, ...je broek ophouden. En dat is op het nagel, natuurlijk een beetje een, uh, eigenaardig. Maar, maar. maar dat, dat is natuurlijk wel zo zakelijk gezien zul je dat, zul je dat moeten doen. En zul je een weg moeten vinden om het rendabel te maken. En het concept wat ik heb, uh, waarin ik me richt op natuurisme, is natuurlijk heel kwetsbaar. Een super trouw publiek. Echt zijn er mensen die komen hier al 30, 40 jaar nog van voor mijn tijd. Ja. Die echt hun tweede huis hier hebben. Dus die gaan echt wel wat missen. Uh, maar die zijn zo trouw als het weer. Is het weer slecht, is, het, is de dip dus groot voor mij... en is het weer goed, dan, dan is het waterhoofd er ook voor mij. Dus, uh, en daar moet je maar tegen kunnen. En ik heb daarvoor gekozen, maar ik, ik, uh, ja, dat kun je niet van iedere ondernemer verlangen... dat ze op die manier doen. Nee, maar goed. Dus het is een zoeken naar een manier om, om uh, beide partijen denk, te dienen... of beide partijen, om in ieder geval het natuurisme te omarmen... en tegelijkertijd dingen eromheen te organiseren... zodat je je dipjes op kunt vangen als het slecht weer is. Dat zou mooi zijn. ja. Maar ja, je weet ook, je moet in de zeven magere jaren sparen voor de zeven vette jaren. Ja, dus dat klopt, is het mooi ja, weer is, dus moet je sparen voor als het slecht weer is. Precies, nou ja, uh, ja uh, zo heb ik er in wezen 32 jaar ingestaan uh, ja. en uh, bij mij dus geen grote feesten. en, uh, en uh, uh, Omdat ik vind dat, dat uh, geen, geen Pakistanse bruiloft of uh, geen bedrijfsfeestje, omdat dat schuurt met uh, mijn reguliere bedrijfsvoering voor de vaste gast, gast, gasten die uh, hier juist om die, om die rust in die ruimte komen en het naakmalken zijn. Ja. En een uh, uh, vraag. Uh, ik merk zelf, ik uh, ben, ben ook een beetje actief in het onderwijs. En u leest het ja. al in de, in de media. Uh, ja. Dat we het een beetje verpreutsen in, uh, in Nederland. Ja. Uh, dat heb ik uh, eigenlijk ook lang geroepen dat dat ja? is. Alleen ik denk dat we dat niet punt wel bereikt hebben. En dat we nu weer uit het dal omhoog gaan komen. Aha. Nu, um, en, en dat, dat zal niet iedereen met me eens zijn... ...maar als je scherp oplet, dan zul je dat misschien wel zien. Um, je ziet weer wat uh, uh, meer me vrouwen op het, uh, op het gewone strand topless liggen. Je ziet weer dat een vrouw iets gemakkelijker de borst geeft op een, uh, op een terras. Je ziet jongens en meisjes op blote voeten door Amsterdam uh, lopen en weer koude training doen back-to-basic idee. Het, uh, het, en, en dat zie je dus ook hier gebeuren. En, en misschien zie je het als eerste bij de Duitsers. Uh, want daar uh, kom ik nu regelmatig jonge... Uh, echt twintigers... die weer in een blootje op het ras uh, gaan zitten bij ons. Dan van, ja. oké, okay, daar moet het mee beginnen... En, en dat wordt weer een soort, uh, het, het zou zomaar weer een nieuw soort hip kunnen worden. Om je niet druk te maken over of dat lijf er wel perfect uitziet. Maar inderdaad back to basic, gewoon hier blote kont het water in, Omdat het gewoon ontzettend lekker is. En niet een, uh, als dogma, niets van het, het, het, het uh, moet allemaal uh, bloot. Het is bij mij ook nooit aan de orde geweest. Uh, maar voel je vrij in het... In, uh, ...in het lijf in je zit en voel je vrij om, uh, om in je blootje te en over het baan in te gaan. Niks bijzonders. Niks, uh, uh. Maar goed, die vrijheid zijn we lang kwijt geweest. En ik denk dat we dat nu weer een beetje terug aan het vinden zijn. En ik denk dat te zien op straat. En ik denk dat ook te zien aan, aan de, de, de jonge toeristen die op de komen. Ja, dat is een hele interessante conclusie. Je hebt een trend gesignaleerd. Voor dat anderen uh, ontdekt hebben. Nou, uh, ik zei net tegen gasten van mij, ja. over een jaar of vijf zal blijken of ik gelijk heb of niet. Uh, want het is niet iets wat, wat je nu ineens uh, gaat zien gebeuren. Het, uh, dit heeft even tijd nodig. Ja. Maar ik denk over vijf jaar, en we, en je denkt terug aan dit gesprek, dat, dat, dat, dat ik daar gelijk in ga krijgen. Ja, en dan hoop ik dus inderdaad wel dat andere ondernemers dat ook blijven zien. Uh, en niet zorgen dat we over vijf jaar dat dat, we dat allemaal wel vinden, maar dat volgens het strand... Uh... Ja, dus ik vind dat we heel zuinig moeten zijn op dit stukje strand. Ja. En uh, ja, ik zou er altijd een, een pleitbezorger voor zijn om de kaders in ieder geval, uh, waarin de natuur zich veilig voelt. En dat het die rust en die ruimte, dat je die in ieder geval waarborgt, dat zou, dat zou ik uh, heel fijn vinden. En blijf jij ook uh, na je uh, pensioen nog betrokken? Well, hey, pensioen is misschien vroeg woord. Geen, maar, uh... Ja, uh, ik heb geen idee. Omdat het eigenlijk voor mij ook vrij plotseling gekomen ja. is. Omdat ik het niet van plan was om te verkopen. Maar uiteindelijk was de tijd blijkbaar rijp voor om dat wel te doen. Uh, heb ik daar ook niet over nagedacht. Uh, ik kan me niet voorstellen dat ik niks ga doen. Uh, okay. dat, daar ben ik ook dan net even te jong voor misschien. En, uh, ja. en, en, uh, maar ik heb ook niet een plan van waar ik me op ga richten nu. Dus uh, uh, ik denk eerst dit afmaken, uh, uh, even netjes afwikkelen en dan, uh, en dan eens even omheen gaan kijken waar, uh, wat ik leuk vind en wat ik zin in heb en uh, waar even vraag naar is. Nou, we zijn uiteraard heel benieuwd en uh, we hopen dat we het, het strand toch weten te behouden in de sfeer zoals het nu is. Of misschien zelfs een stukje beter, zoals het was. Ja, weet je, dat kan ook. Het kan ook, het kan ook beter worden, dat het diverser wordt en dat er... Uh, weet je, dat, dat, dat, dat kan natuurlijk ook. Maar... Uh, het is een heel super stukje zuidstrand, wat wij hier hebben, wat echt een toegevoegde waarde is voor de rest van Zandvoort. En ik zou het zonde vinden als het, uh, het eenpot nat wordt, als het, weer, als het een verlenging wordt van een textuurstrand. Dat zou ik jammer vinden. Het koesten... is uniek. En we zijn, uh, we waren een paar jaar geleden vijfde op de wereldranglijst uh, van meest gewaardeerde naakstranden. Nou, dan denk ik, dat moet je proberen te koesteren. Dat denk ik ook. Dat gaan we zeker koesteren. En we gaan er uh, op letten wat de gemeente en andere instanties ermee gaan doen. Dankjewel. Heel veel Oké, succes. Dank. En we hopen je nog een keer terug te horen. Om eens terug helemaal. te blikken. Helemaal goed. Helemaal goed. Dankjewel voor de uitnodiging. Fijn weekend. Dag. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead.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 van de Lumineers. Ja, we gaan nu snel naar de agenda, want die is best wel weer uh, aan het oplopen, nu corona uh, langzaam uh, onder de duim komt. Waar gaan we mee beginnen? De EV Experience, of de EV Experience. Het laatste, circuit, uh, laatste weekend van september staat circuit Zandvoort in het teken van electric vehicles. Nou, fantastisch. Het is een uniek overzicht van het aanbod van elektrische voertuigen. En ik weet zeker dat over een aantal jaren er helemaal geen CO2 meer uitgestoten wordt tijdens de Formule 1. Het Chanti en ja Jazeker, het is weer terug op zondag 26 september. Dan gaan alle kelen los en die kunnen ook weer gesmeerd worden op de terrassen van Zandvoort. En er zal ongetwijfeld ook een heerlijke vis te krijgen zijn. De expositie van Jan Lammers in het Zandvoort Museum is toch tot en met 21 november te bezichtigen. In Pluspunt en de Blauwe Tram zijn er heel veel activiteiten. In het eerste uur hoorde ik daar daar Rutte over. Maar kijkt u gerust op de website van Pluspunt. Haalt u een boekje op bij de Blauwe Tram. Of bel voor meer informatie 023 574 0330. Uh, op 5 oktober is de inwonersavond regenboogagenda. Daar kunnen mensen meepraten over... Hoe het staat met de diversiteit in Zandvoort. Of er meer activiteiten moeten komen. Of mensen zich vrij en veilig voelen. Het maakt niet uit. Het is voor inwoners. U kunt er gewoon naartoe. Het is een pluspunt in de theaterzaal in Noord. En de tijd is om 7 uur. 5 oktober. Uh, op een dinsdag. Ik wil deze uitzending nog verder beluisteren op maandag tussen tien en twaalf in herhaling. De interviews van Goedemorgen Zandvoort-uitzendingen zijn ook per stuk terug te luisteren... via www.zfmzandvoort.nl interviews. Ik wil iedereen bedanken. Ten eerste uh, Jan Koper voor de techniek en de muziek en de jingles. Gert van Kuik, die weer een fantastisch programma heeft samengesteld. En mijzelf, Roidonger, voor het presenteren. Ik wens u nog een hele fijne zondag, zaterdag en een fijne zondag, dames en heren.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 all night together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 To get lucky. Rob -rob nights again, lucky. We'll up nights again. We'll up nights again. We'll up nights again. up nights again.